van twee uur. De districht zijn door tegenstanders van dierproeven met de dood bedreigd. De universiteit kwam deze week onder vuur te liggen vanwege proeven met labradors. De anti-dierproevencoalitie startte een handtekeningenactie waarop de universiteit de proeven voorlopig opschortte. Wie de doodsbedreigingen heeft gedaan is niet bekend. De coalitie ontkent ervoor verantwoordelijk te zijn en zegt niet op zo'n manier actie te voeren. Het geweld in het oosten van Oekraïne heeft sinds half april aan bijna 2600 mensen het leven gekost. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties noemt de cijfers alarmerend en vreest dat het dodental nog verder oploopt. In Almere zijn twee jongens van 8 en 9 jaar opgepakt die de afgelopen dagen tientallen graven hebben vernield. Ze hadden ook spullen meegenomen, onder meer van kindergraven. De politie hoorde van verschillende getuigen dat ze kinderen hadden zien wegrennen van de begraafplaats. De twee jongens hebben de vernielingen en diefstallen bekend. Omdat ze nog geen twaalf jaar zijn, kunnen ze niet strafrechtelijk worden vervolgd. In Apeldoorn is een stratenmaker gearresteerd die ruzie maakte met een buschauffeur. De chauffeur was met zijn bus tegen een kruiwagen aangereden. De stratenmaker werd zo boos dat hij met een moker gooide. Er sneuvelde een ruit van de bus en de mannen ruzieden door tot de Apeldoornse politie de stratenmaker meenam. Bondscoach Hiddink heeft Ibrahim Afellay en Davy Klaassen opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de oefen Interland tegen Italië en de EK kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. De spelers van Olympia Kos en Ajax zaten niet bij de voorlopige selectie die Hiddink vorige week bekendmaakte. Doelman Michel Vorm en de geblesseerde verdediger Gregory van der Wiel zijn afgevallen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, kans op een bui. In het westen de meeste zon en het wordt een graad of 21. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Klopend Hoeveel 4 kilometer. En richting Amsterdam staat 5 kilometer. Tussen Naarden en Muiderslot. A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen Afritkijk 3 en Klopendel. 8 kilometer na een ongelucht vanochtend. Inmiddels zijn alle rijstoken weer vrijgegeven. Op de A9 richting Amstelveen. Bij Klopend 2 kilometer. En op de A27 van Utrecht naar Breda. daar staat voor de brug Gorkum 2 kilometer.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 But high on living Change, 'cause I know. So pain replayed And I feel quite foolish sometimes when I pray But my thoughts are all I got So I try to make them brave And I know, I know It's gonna be a good day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 van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45. Een hete zomer met Zie Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Oeh. Ja. Yeah. Ah ja. Yeah. Sexy als ik dans. Niet laten. Ik zeg: Weet je wat het is, baby? Ik, ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh.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 Zie als ik dans, zo steek ik mijn hand op, op. ga mijn voeten zo Ik voel me Zie als ik dans, gooi jij je je te ik mijn voeten Ik ik je zo lekker dat het dan, zo ik ga te gaan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 Parachute a parachute a parachute I am Take a parachute a parachute a parachute I am Take a parachute I am Take a I am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 Você jamais vai me esquecer. Lelele, lelele, se eu te pegar você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Em plena sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda, eu te vi, você no camarote. Tá estourado. Sou simples, mas eu te. Lele, leu, leu, le. leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, você... leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, ah, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, I'm oh.